Ik over Gero. het in Den Haag zijn zes mensen opgepakt, meldt de politie. Twee voor belediging en vier omdat ze weigerden te vertrekken... toen het maximum aantal deelnemers bereikt was. Van de gemeente mochten er niet meer dan 100 mensen bij het protest aanwezig zijn... vanwege de coronamaatregelen. Op Facebook was het aangekondigd als een betoging tegen politiegeweld... maar de organisatie annuleerde de demonstratie. Daarom kwamen mensen op persoonlijke titel naar het Maliveld. Er werd onder meer gedemonstreerd tegen de coronaregels. Bedrijven die nu verplicht gesloten zijn, moeten vanaf 3 maart weer open kunnen. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland overleven bedrijven het anders niet. De twee organisaties hebben daarom een plan ingediend bij economische zaken. En dat voorziet in een gedeeltelijke heropening met allerlei beperkende maatregelen, zoals een maximum aantal klanten per vierkante meter. In Duitsland is een 66-jarige man aangehouden... in verband met de bombrieven en pakketten... die onder meer bij supermarktketen Lidl terechtkwamen. Vier mensen raakten daardoor gewond. Waarom de man de bompakketjes zou hebben verstuurd is niet duidelijk. De politie kwam hem op het spoor naar de fonds van zo'n pakket... in een distributiecentrum op de luchthaven van München. Amerikaanse president Biden heeft een noodtoestand in Texas uitgeroepen. Texas heeft al dagenlang te maken met stroomstoringen en watertekorten... door extreem winterweer. Tientallen mensen zijn omgekomen. Het weer, vanavond en vannacht vrij Het koelt niet verder af dan 5 tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wordt het 13 graden in het noorden van het land... tot lokaal 18 of 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...op dit station. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. Ah, we zijn er weer! Ja, we zijn er weer. <laughs> dat was een ja. Hey, ja, ja, we waren gewoon even de tijd. Vergeten we gingen lekker <laughs> door met kletsen. En, ja, dat, dat... Maar goed, uh, ja... Bij deze wil ik in ieder geval jou nog bedanken, natuurlijk in je wederhelft voor de, de komst naar de studio. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Is ja, nou ja, graag gedaan. Het is, het is een lastige tijd. Nou, dat, en, dat zeker. Ja, dus ja, fijn dat je in ieder geval wilde komen. En uh, ja, wat vond je eigenlijk van het nummer? Want uh, we hadden het er al over. Deze heeft eigenlijk. Over mijn eigen uh, nummers of welke nummers? Nee, ja, nou, over jouw nummers, die hebben we ook. <laughs> <laughs> nee, maar die we net die die raadden. Laatste, ja, daar ja. hadden we het net nou, al. ik zei net tegen jou. Ik vind het zo leuk. Ik hoor nummers waarvan ik denk, die heb ik al in jaren niet gehoord. Nee. Dat is leuk dat dat weer een keertje langskomt. Ja, dat was Max Werner. En had het over Rain in May. Ja. Oftewel regen in mei. Ja, ja. ja. Le leuk. Denk ik. Nou, oh, ja. Oh, nou, ja. Zitten, nou zitten we hier in Nederland. Het regent van januari tot december, ja, Maar goed. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dat klopt. Oh, Behalve vandaag. Nee, dat, maar uh, het is leuk zonde. om zo weer een uh, nummer te horen. Dat je denkt, oh jee, dat heb ik ja. echt jaren niet gehoord, dat liedje. Nee, ja. dus zie maar, dat, je toch, toch, uh, dat soort nummers dat vergeet je toch niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, en ja, zo nu en dan hoor je ze inderdaad voorbij komen. Deze hoor je ja, eigenlijk bijna nooit meer nee, op de radio. Inderdaad. Nee, inderdaad. Ik denk dat het een beetje in een vergeten hoekje zit. Maar goed, ja. wij draaien in ieder geval nog, Goedzo. Uh, Goedzo. nog een keer. Goed zo. <laughs> hey, en we hopen jouw nummers uh, ja, natuurlijk ook te blijven draaien... en, uh, en dat er een hoop uh, nieuwe bij gaan komen... Ja, is, dat is wel de planning. En ja, we hopen in ieder geval dat je ja, succes bereikt. Dank je wel. En ja, hopelijk dat we je in ieder geval nog terugzien hier in de studio. Dat, dat gaan we gewoon regelen. Dat komt, ja, uh, dat komt goed. En dan zou ik zeggen, wel thuis voor zo. Nee, Dank je wel. Gaat de oppas bevrijden. Want die zit met smart te wachten. Omdat ja, ze naar huis kan. Nou, ja, de kind had het de zin in. Maar dankjewel. dat gaat zo weer lekker. Hey, Goedemorgen terugreis. En uh, dankjewel. Is en goed. tot de volgende keer. Dag. Doei doei. Alles draait er echt om jou. En ik wilde je niet kwijt. Maar ik zag bij jou de twijfel in je ogen. En nu is het voorbij. Alles straks verleden tijd. Toch voel ik mij verraden en bedrogen. En nu alleen weer verder. Verder zonder jou. Het is je eigen schuld. Dit is toch wat je wou. Niet ik ga nu verder met mijn eigen leven. Het was het dan zoveel wat ik je vroeg. Het is mooi geweest, het boek is nu gesloten. Laat me nu maar gaan, ik vind het best. Ik blijf mezelf al voelen nog zo kloten ben ook maar een mens zoals de rest. Dit is wat je wou, dus dit is wat je krijgt. Of had je het soms anders in gedachten? Vond je niks Goud voor degene die zwijgt Maar daar kon ik toch echt niet meer op wachten Nu alleen weer verder Verder zonder jou Het is je eigen schuld Dit is toch wat je wou Je weet ik heb je heel mijn hart gegeven Henk uh, Dissel en Mijn Hart en we gaan uh, ja, naar een nieuwe van, uh, van de album van Nick en uh, Simon en die heet Voor Jou Alleen en blijf lekker luisteren want zo dadelijk natuurlijk uh, Beb en Bert en de, en de Zijklijn dus, uh, maar nu is Nick en Simon Simon, en voor jou alleen. Ik ga een lekker nummer draaien van, van Jannes. Ja, dat gaan we lekker doen. Hij heeft het alleen over niet zo'n uh, zo leuke uh, ja, actie. Een gebroken hart. De liefde op een dag, jou heeft verlaten. Slaat de stilte en verdriet, hart om zich heen. Want wat had je nog een keer, graag willen praten. Door te zwijgen zit jij hier, nu heel alleen. Een gebroken hart, valt soms niet meer te lijmen. Een verloren liefde die blijft in dromen voor jou bestaan. Een gebroken hart, laat het zonlicht verdwijnen. Maar toch komt de dag, die jij met een lach. Van die en je zoekt naar dingen die jou kunnen troosten. Bedwaalt in je verdriet De weg ben je kwijt Dat terwijl je er niets zelf Voor hebt gekozen Het geluk komt terug Maar het vraagt Alleen om tijd Een gebroken hart Vals of niet. Te lijnen een verloren liefde die blijft in dromen voor die oude bestaan, een gebroken maag. Laat het zonlicht verdwijnen, maar toch komt de dag dat jij bent een lach. Miens vang die traag.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 Die jij met En termes vijf op de kabel en natuurlijk DAB a en ja, we hebben iemand in de uitzending en dat is Danny de Klerk. Danny, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hey, hoe is het, man? Ja, het gaat goed met jou ook. Ja, ja, niet wat minder natuurlijk. Maar voor nu gaat het wel redelijk goed. Het wordt een lekker mooi jaar voor mij. Dus, uh, ja, toch? Ik ben nou hartstikke blij. Ja, ik, ik bedoel uh, het blije nieuws. Het blije nieuws, ja. Ja, ja. Ja, heerlijk. En, en ja, je weet nog niet wat het wordt natuurlijk. Nee, nee, daar uh, gaan we maandag gaan we, gaan we de echo doen. Dan ja. gaan we kijken wat het wordt. Maar dat willen we nog niet weten. Want uh, zondag uh, gaan we de gender review doen. Dus dan weten we het pas ja, samen. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk om hier met iedereen al te weten. En niet van tevoren. Dat is misschien wat leuker. In, uh, ja, ja, ja. De, nou, ja in de reacties. Nee, maar goed. Je, je, de meesten willen eigenlijk willen ze het van tevoren weten. Omdat ze dan de keuze kunnen maken om een kamer in te richten. Ja, dat hebben we, al, we alle staten. We hebben het gewoon lekker neutraal gehouden. Lekker. Ja. Dus... Uh, ja, nou... Kijk, ik te herinneren. In, uh, destijds, uh, toen, toen ik dat had... Uh, ja, koos ik ook eigenlijk voor het, uh, voor het neutrale. Want ja, uh, ja, ik wist niet wat het uh, uh, zou gaan worden. Ja. En, en uh, ja, later dan... Uh, dan denk je dat dit het gaat worden. Maar dat konden ze niet met zekerheid zeggen. Dus oh. ja. <laughs> dat was toen nog niet zo echt, echt ver. En, en, en ja, uiteindelijk ja, zijn er twee jongens geworden en een meid. Dus, uh -huh. dus ja, zover ben ik al zelf al opa. Dus ja, zo gaat dat. Ah, oh, mooi. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook het mooiste wat er is als je opa kan worden, denk ik ook. Ja, ja, dus, uh, ja gewoon, dus, het is even wennen, het idee. Dus je, de, de, dat dus je? Jou, ik zeg, het is even wennen, dat idee. Dat jouw kinderen dus ook weer... Hé, ja, kinderen krijgen. Ja. <laughs> Als je maar zo, ja. Ja, nee, maar dat, dat, dan is het toch even wennen. Je, uh, je bent dan opa en dan... Ja, je weet dat niet... is uh, je... eigenlijk overnieuw, zeg maar. Ja, de, de film gaat opnieuw draaien, maar dan uh, via een andere kant. Ja, precies... Uh... Ja, en dat is. Uh, de, de, ja, soms is dat uh, een beetje Een gewaar, uh, rare gewaarwording, om het maar zo. En dan moet je toch even aan het idee wennen, zeg maar. Uh -huh. ja, maar des uh, te leuker wordt het daarna. Ja, joh, dat moet ik zeggen. Ja, dat. Uh, dat als je nu al naar huis dan uh, ben ik al benieuwd hoe, hoe het daarna wordt. Ja, ja, dan zeg ik dat. Uh, ja, het, het, het groeit vanzelf, maar. Dat is. Uh, ja, je, je verwacht niet. Uh, nou, ja, dat, nou, dat het zo'n impact heeft op je. Nee, nee, dat, dat is ook waar. Dus uh, ik begon me in het begin aan te denken van, oké, maar nou begin ik meer in te verdiepen. Een beetje meer naartoe te werken. Ja. En, uh, ja. en dan zie ik ook, uh, toen mijn vriendin wel al is, ja, heeft ze een uh, rol citroen voor de buik. Ja. Laat ze zeggen van, uh, ja, zo ziet het er nu uit. En dat vind ik toch wel een beetje, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, niet vreemd maar gewoon raar om zo te zien. En dan zegt ze, ja, zei gisteren, ja, nu is de sinaasappel ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar dat hoort er allemaal bij, is... Ja, dat is. Weet je, het is ook de spanning. Want dat speelt ook een klein stukje mee. Ja, dat voelt me gelijk heel anders. Ja, maar dat. Ik anders denken. Ja, je komt ook in een andere level, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. En. Maar goed, we bellen natuurlijk ook vanwege jouw nieuwe single. Ik wil jou. Nou, dankjewel. Ja, mooi hè? <laughs> ja, mooi. Nee, <laughs> ik zat ik, door. Ik, ik, ik, hoop, ik hoop dat, dat het uh, uh, ja, voor je vriendin geschreven is, of niet? Uh, ja, het is in ieder geval ook voor mijn vriendin geschreven. Ik, ik draag het wel toe aan mijn vriendin. Kijk, ik zal het wel een beetje uitleggen. Ik had natuurlijk mijn eerste jongen ook een beetje dronken. Ja, klopt. En die uh, kwam in februari 2019. Maar daarvoor had ik een. Uh, ja, zeg maar de studio, een contact mee. En hij uh, schotelde me dit nummer voor en ik wist nog niet wat ik wou doen. Dus ja. uh, toen hadden ze het nummer, dit nummer voorgeschoteld. Toen zei ik: Nou, nah, nog niet. Dat ben ik nog niet aan toe Ik wil echt een feestland, wat, wat bij mijn hart ligt. Dus dat was dronken. Nou, en toen een paar maanden geleden. toen uh, Was ik in de auto naast mijn vriendin. En toen waren we eigenlijk al uh, op zoek naar een nieuw nummer. En uh, toen dacht ik, wacht, ik laat je dit horen. Ik zeg, luister zie je maar. Nou, het is geluisterd. Ja, echt een leuk nummer. Moet je echt uitbrengen, kan wel wel worden. Nou, en zo zie je maar. Het, is, uh, ja, het was eigenlijk al een nummer wat, op, wat eigenlijk al geschreven was. Ja. Maar hij, hij doet het nu hartstikke goed. Ik sta in de top 30 van Radio ND. Het is een groot, groot ruisje in het zuiden. Uh, uh, uh, uh, ik was de successchrijver ook. Uh, Radio draait hem, ik ben z'n meerdere, z'n succes schrijft, en er staan de hitlijst, dus zover het nu voor staat, gaat het uh, hartstikke goed en uh, we gaan alleen maar hopen dat het alleen maar uh, beter wordt. Ja, ja als, de de tijd, uh, als de tijd nou ook een beetje beter wordt, dan, uh, he, dan kunnen we wat, uh, wat meer uh, laten horen, zeg maar. Ja, dat is ook wel hartstikke leuk uh, en misschien ook een studiobezoek is altijd leuk, gezellig. Ja toch, ja. Ja. Ik, uh, ja, weet je, mondjesmaat uh, gebeurt het wel. Maar niet, niet zo, uh, ja. ja ze niet op de normale doen. manier. Nee, ze willen een verlenging doen met de avond dat nog een maand verder gaat, dus april. Dus uh, ja, uh, ja, ik zal het allemaal <laughs> wel zien. Uh. <laughs> ik, uh, ik heb daar mijn vraagtekens bij, uh, Danny. Ja, ik ook. Ik uh, uh, moet het maar zien. Ja, ik, uh, ik, ik moet het allemaal maar afwachten, want uh, ze doen maar wat en, uh, en niemand weet wat. Dus nee. We hey, ik allemaal wel zin. Ja, toch? Hé, hey, maar, eh, ja, heb jij eh, wat vooruitzichten, ondanks, ondanks deze uh, nare tijd, zeg maar? Heb je, ja. heb je al wat nieuws op de plank leggen? Ideeën? -idee ja. Uh, ja, ja, ja, ja, dat is zeker weten. Uh, ik heb natuurlijk, uh, even kijken, eind vorig jaar, dat was eigenlijk de planning om het de wet uit te brengen met Pierre Biestafel. Want die kwam naar mij toe en die zei van... Uh, ik vind het leuk om met mij een duet-single op te nemen. En ik dacht van mezelf, ja, het is toch mijn eerste keer. En het zou toch wel leuk zijn. Nou, dus we hebben ze het maar gedaan. Maar ja. Ja, toen we het uit brengen... Dus ik heb eigenlijk vorig jaar maar één single uitgebracht. Maar dat kwam door wat ik nu ga vertellen eigenlijk. Dat duet-single. Um, ik was, s'avonds was mijn mijn lag in mijn bed. En uh, toen rond 12 uur s'nachts kreeg ik een melding van Energy Music. Henk Dahmer en Henk want die zouden de nummer opnemen. Ja. Ze zei toch, dus ik dacht, oh, wacht even... Dus ik ga aanklikken en de eerste 2 seconden... God, man. Ik uh, heb... Uh, we hebben onze kans misgeslagen, want hun kwamen met dezelfde melodie uit. Oké. Okay. En uh, dus dat is eigenlijk jammer. En nou gaan we in uh, mei... Dan komen we met een nieuwe uit en dan willen we die als tweede single op de track zetten. Oké. Okay. Nee, dan komen we ja, met is... een solo single uit. Ja. Dan een beetje een soort opvolger van het Dat zou wel hartstikke leuk zijn als we dan ook nog de prestatie kunnen houden en... Dat is echt wel... En ook met de carloval nog mee kan. En dan willen we begin volgend jaar ergens uh, nog een, een solo plaat. En dan willen we zo toewerken naar een uh, album. Oké. Okay. Dus dat ja. kan ik wel een beetje gaan verklappen. En uh, ja, voor de rest uh, zijn er overal leuke dingen. Maar, uh, ja, klinkt, uh, klinkt leuk in ieder geval. Ja. En dan gaan we... Dus we kijken er heel erg naar uit. Ja, ja, nou, ja wij ook natuurlijk. <laughs> ja. Ja, <laughs> ik bedoel... Uh, of dat duur, dan draai je zoveel nummers die eigenlijk dagelijks in de oren klinken. En dan maakt het niet uit welk station dat je opzet. En dan verlang je ook weer naar wat nieuws na een aantal maanden. Ja, want ik wil met dat album wil ik zeg maar de acht nummers dan met die duetten erbij, denk ik, wat ik... Uh, al heb uitgebracht uitgewacht dan ja. voor het volgend jaar en dan wil ik uh, dat wil ik op dan zetten en dan wil ik uh, wat vier of vijf extra nummers wat mensen nog niet weten erop nog bijzetten dat ze denken van oké okay, dat zit ze, er leuk dat ze mee verrast ja. want uh, ja dat is echt mijn eerste album ik wil het echt mijn eerste maken dus mijn liedje wat ik tot nu toe heb gemaakt dat ik dat erop doe dat ik daar trots op ben en dat ik daar gewoon uh, ja verder naar nou, een volgend album gewoon ...misschien iets anders doen. Ja, dan komt, uh, ja. komt er nog een bonusstrek op die album. Een bonusstrek? Ja? Ja, zoals, ja, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, <laughs> hebben we er niet over nagedacht. Oké. Okay. Ja, misschien gewoon, een... Gewoon een tipje van de sluier van uh, bijvoorbeeld een nieuwe single of een nieuwe Ja, ja, ja, ja, ja gewoon een uh, nummer die eigenlijk uh, niemand gehoord heeft en niemand kent en... Uh, ja. Oh, ...ja, gewoon als, als verrassing op zijn. de album. Ik denk wel vier of vijf. Oké. Okay. Want uh, ik wil uh, ongeveer 13, 14 nummers. En dan ja. heb ik er acht uitgewacht volgend jaar. En uh, ja, dan moet ik er toch wel vier, vijf extra erbij doen, wat de mensen dan niet weten. Ja. Wat nog niet uitgewacht is, dan zeg maar. En uh, daar wil ik ze mee verrassen dan. Ja, er, uh, dus dan zit... dan Misschien de bonus Ja, zit er ook een, een leuke ballot bij. Ja, dat, dat doe ik sowieso. Misschien wel twee ballots of zo. Uh. Ja, ah. dan, uh, ja en, uh, en natuurlijk wachten we dan op een mooie bellen te, natuurlijk als de kleine geboren is, he? Ja, ook. Dat wil ik ook. Het <laughs> ja. is ook wel heel leuk om een bellet te maken. Erover. Ja, ons, toch? wat Frank Veret voor mijn zoon, dat is een hartstikke mooie. Ja. Ja, ja, ja. ja, en uh, even kijken, Stef Hoorn uh, hebben er nu ook één. Ja. Die hebben ook pas een kleintje en die hebben ook een single uitgebracht. Ja, klein heet hij ja. Ja. Klopt. Dus ja... Die, ja, dus uh, we gaan het meemaken. Ik ga denk ik ook wel. Uh... Ja, ik, ik, ik wens jullie sowieso uh, heel veel geluk en succes natuurlijk. Dank je En goede gezondheid. En uh, ja, we blijven je dat dat volgen. En, uh... Ja, dat, dat, dat, uh, dat uh, weet ik wel dat jullie dat doen. <laughs> dus dat, uh, dat is alleen maar goed, hè? <laughs> ja, toch. Hey, uh, Daddy, ik zou wel zeggen: kondig hem lekker aan. Nou, vrijwel. Hartstikke bedankt. En nogmaals voor je uitzending. En uh, dank uh... Dank je wel. Dat, dat ik weer wel lekker gesproken met je te hebben na zo'n lange tijd. En, uh, ja, en ik hoop ik je dan uh, weer, toch weer gauw te, te zien. Ja, ja. en uh, daarom spreken we elkaar wel heel gauw. En dan uh, komt het allemaal wel goed. Ja, is goed Danny. Nou, dan wil ik hierbij de best. De luisteraars van ZFM Zandvoort wil ik uh, verwelkomen met mijn nieuwste single Ik Wil Jou. Hé, hey, dankjewel en een goed weekend hè. Graag gedaan hè, hartstikke bedankt. Hoi, goedjes daar, hoi. Doei, doei. doei. doei. Te verstaan, als ik je zie, dan weet ik niet meer wat ik voel. Er is geen ontkomen aan, je kijkt naar mij en weet precies wat. Hey, um, ja, dat was hij dan. Danny de Klerk. En uh, ja, ik wil jou, was hij getiteld. En uh, ja, we gaan verder met uh, Nederlands Heesbeen. En uh, vannacht ja, uh, ga ik niet meer naar huis. Nou, ik wil hoor. Want uh, nee, kan ik niet veroorloven. Nee, vannacht ga ik niet meer naar huis. Ik blijf hier bij jou. Tot de morgen dan. Mijn God, was een vrouw. Dit gevoel is zo speciaal, speciaal. ben verliefd, echt niet normaal. Nee, van ga ik niet meer naar huis. Ik hoop dat je zegt, blijf hier, ga niet weg. Ik wil meer van jou. Ook al ken ik je net, maar ik een beetje op bed. Want jij bent te gek. Waar kwam zij ineens van? Het toch bestaan? Haar ogen die zeiden mij genoeg. Ik durfde de gok wel aan. We dansen en maken los. Zij bracht mijn hoofd op hol. Het werd later en later toen ze plots zei: Drink jij er nog één bij mij? Nee, van kan ik niet meer naar huis.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 Ook al ken ik je net, maar u een beetje op bed, want jij bent te gek. Ik ging met haar mee en toen, gast zij spontaan een zoen. Binnen een tel stond ik in brand, in kussen is zij kampioen. Ga ik niet meer naar huis. Ik blijf hier bij jou tot de morgen dan. Hij God was een vrouw. Dit gevoel is zo speciaal, ik ben belief echt niet normaal. Nee, vandaar ga ik niet meer. Ook al ken ik je net, maak er een bijtje op bed, want jij bent te gek. Ook al ken ik je net, maak er een bijtje op bed, want jij bent te gek. Ja, vanochtend ga ik niet meer naar huis. hele zeesbeen hier bij CFM Entertainment voor 106,9, 106.904.5 op de kabel DHB Plus 6A. En natuurlijk op de kabelkrant Digitaal Kanaal 40. En natuurlijk ook gewoon wereldwijd via het internet. En uh, als, je, als je een verzoekje wil aanvragen, dat, uh, dat zou nog kunnen. Ja, ik ken sowieso altijd. We kunnen hem ook natuurlijk volgende week draaien. Dan... Uh, <coughs> Een kikker kik in de keel. We gaan eerst even een plaatje draaien. Ga ik je zo uitleggen hoe dat werkt. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Aha, we zijn er weer. En dit is André van Duin, het museum van onze jaren. z'n werk weten. Ja, komt hier vanavond ook uit met Danny Vera, een nieuw nummer. De maan komt langzaam op. Ik zit te staren Naar een vlaam die niet dooft Krijg het niet uit mijn hoofd Het museum van onze jaren Ik heb het zelf gebouwd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 Overal samen naartoe, nimmer waren de moe, elke hindernis werd genomen. Het museum van ons en verschillende zalen, kijk ons hier na een jaar, nog zo blij met elkaar. De zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet varen. De maan komt langzaam op, en ik zit te staren. Alles is me zo lief, zelfs die laatste brief. Jij gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht, het museum ging dicht. Het museum van onze jaren, André Verduin. En zoals ik al zei, uh, ja, hij, hij komt uh, vanavond uh, op tv met, uh, met het programma en uh, met, uh, met uh, ja, Denny Vera en uh, ja, ze hebben een nummer geschreven uh, voor zijn André zijn overleden partner eigenlijk. Ja, dus uh, ja, hou eventjes uh, de televisie in de gaten. We gaan verder met uh, Tamara Tol en kom weer terug. Ik zit hier alleen, het is stil om me heen. De dagen zijn zo eenzaam zonder jou. Ik moest verder gaan, dat was wat je zei, maar zonder Marathon en kom weer terug. Ja. Nou, wij gaan nog niet weg, dus uh, we blijven nog heel eventjes, uh, Catharine Hultes, en kijk maar eens aan. www.zfmartiesten.nl Daar kunt u de, ja, alles kwijt eigenlijk. Alle info, vragen, uh, verzoekjes uh, van alles en nog wat. Kunt u gewoon even een mailtje sturen. Elke nacht ik, steeds in mijn ik wil jou zien, maar ik ben jou dan kwijt. Het is de angst om jou ooit kwijt te raken. Voor dat gevoel zeg ik jou dan. En kijk mij eens aan. En dat allemaal vanaf uh, de tolweg 10A Op die 106.9. 104.5 op de kabel. DAB plus 6A. En natuurlijk op de kabelkrantkanaal Digitaal 40. En uh, ja, we hebben nog één iemand aan de telefoon... voordat we zo gaan afsluiten met het programma. En dat is uh, Margrethe. Margrethe, goedenavond. Margrethe van der Waare. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zeker weten. Ja, jij hebt een uh, single uitgebracht samen met Roland Verstappen. Klopt. En uh, ja, dat, he helemaal niets heet dat. Helemaal niets. Helemaal ja, niets, dat ja. En tussen uh, aanhalingstekens, corona. Ja, dat klopt. Ja, helemaal niets. Je hebt natuurlijk een liedje dat door Roland is uitgebracht in 1993 alweer. Ja. En er werd dan een, een enorme hit. Uh, en we hebben besloten om deze in de coronavariant opnieuw uit te brengen met een tekst die iets meer past op uh, hoe het vandaag de dag is. Ja, want uh, ja, hoe, hoe ervaar jij dat? Was lastig? Of, uh... Kom je, kom je daar wel, um, ja... Ja, nee, ik ben wel oké. Okay. Persoonlijk, heb, voor mij is het niet zo heel lastig. Dan nou heb ik het geluk dat ik in een hoek zit... waar ik nog steeds, hè, ik ben natuurlijk zangeres. Ja. Daar leef ik ook van. Ja. Maar ik doe wel veel kleinkunst. Dus ik doe ja, vaak op een begrafenis of de kleinere dingen. Ja. Ik doe nog steeds veel uh, livestreams in theater. En ik ben muziek aan het schrijven, veel in de studio. Dus ik vul mijn tijd wel. Dit was toch sowieso voor mij een moment... waarop ik uh, een nieuwe muziek aan het schrijven was... en aan het opnemen was... En, dus voor mij is het niet zo erg. Ik, ik voel wel heel erg mee voor al die mensen die dus nu echt noodgedwongen helemaal stilstaan. Ja. Dat moet heel erg zijn. Ja, nou ja, als je ervan moet leven ook. Eh, ja. Ja. Weet je, het, het, het is toch een lastig iets. Hè? Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja, ik bedoel, ik spreek ja. dagelijks toch wel wat, wat, wat, wat, wat artiesten die, ja. Ja, die er echt van moeten leven. En die zeggen van, ja, joh, luister Fred, uh, Ja, het is zoals het is, ja. maar... Hey, het moet niet uh, te lang gaan duren, want hey, we zijn nu al een uh, uh, dik jaar onderweg, zeg maar. Mm -hmm. ja, en het, uh, je hebt dus voor heel veel mensen een hard gelacht, dat is gewoon zo. Ja, ja. kijk, uh, ja, als je een baan ernaast hebt, dan is het niet zo erg, ja, dan overleef je het wel. Maar ja. Ja, als artiest zijn en je moet ervan leven, ja, wordt, het, uh, wordt het op de duur gewoon kilo kilo. Nou inderdaad, als je dan nog andere dingen kan doen, want wat ik zeg, ik schrijf veel en, en weet je, dus ik produ ja. produceer ook voor andere artiesten. En, ja. Dus ik werk wel door, maar ik leef natuurlijk ook gewoon van het zangeres zijn. Dus inderdaad, het is niet fijn, maar voor mij is het oké, okay, omdat ik zoveel andere dingen erbij doe, ja. dat ik daar nu even mijn focus op leg. Maar ja, ben jij een feestzanger, ja dan ben je natuurlijk even klaar nu. Dan is er gewoon ja. niets te doen voor nee. je. Ja, dat is, dat is lastig. Ja, inderdaad. Nou ja, niet alleen feestzangers Want want... Ja, we, we, we hebben het ook al over de, de artiesten eh, zoals, zoals Frans bouwen natuurlijk. En, en, ja. Ja. Zeker. En maar zeker. De, ook, ook die hebben ja die ondervinden toch wel enigszins het probleem. Want ja, het zingen is vlees en bloed. Ja. He, dat zit erin. En en, en ja. Als je daarvan uh, moet eten en je gezin van moet onderhouden. En, en, ja, dan snap ik dat. Hè. De hypotheek moet, uh, moet ook betaald worden. En, en de auto. Het ja ga je die... gewoon door. Ja. Zeker. Ja. Ja, zeker weten. Ja, het is ook niet zo, kijk, je staat nu een jaar stil. Veel mensen staan een jaar stil. Maar het is ook niet zo, wanneer we weer aan de slag kunnen, dat je dan keer tien gaat werken. Want dan doe je ook gewoon je optredens, Maar die ja. zijn dan weer zoals ze waren. Ja, ja. Dus het is niet iets wat je nog in gaat halen. Dus ik denk dat heel nee. veel mensen inderdaad aan hun spaargeld hebben moeten zitten. Wat gewoon een hard gelag is. Nou ja, goed. We, we hopen in ieder geval dat we dadelijk een beetje weer de draad op kunnen pakken. En dat we snel weer ja, een beetje het, het nieuwe, oude, een beetje kunnen ja, mengen, zeg maar. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, toch? En ja, kijk, ik, ik zeg altijd, uh, ieder, ieder nadeel is een voordeel. En uh, nou ja. Ieder voordeel heeft zijn nadeel. En zo is het gewoon. Absoluut. Nou, ik denk dat we meer dan ooit gaan waarderen wanneer we weer mogen. Dat we meer dan ooit gaan genieten van het feit dat we muziek mogen maken. En publiek mogen vermaken. En weet je dat. Het ja, ja. gaat nooit meer zo zijn dat je maar... Oh ja, ik moet er nog eentje nou. Hè. Het is echt wel een, een, een heel groot cadeau wanneer we dat weer mogen gaan doen. En daar weer van mogen gaan genieten. Met ja. Dus dat brengt het ons misschien dan. Nou ja, het wordt eventjes inderdaad opgelegd... dat vrijheid niet, niet de gewoonste zaak van de wereld is. He? dus uh, ja en uh, daarom zeg ik ja we, we halen hier ook het positieve eruit. absoluut. He? Het is niet alleen maar negatief. absoluut we wel. Nee. Nee. nee, zeg ik dat. Hé, uh... hey, maar um, deze single, uh, ja, nou ja, je, je, je zei het al, hè? het is een oud ja. uh, nummer van Roland. Uh, Klopt. ja, die is eigenlijk in een nieuw jasje gestoken. ja. maar de, uh, ja, hoezo het idee en dat gezamenlijk. Nou, dat ja, dat stond, stond eigenlijk op een zondagmiddag bij mij aan tafel, nadat we gezellig met een glas wijn en een gitaar op schoot aan het muziceren waren. En mijn man ineens zei van jongens, helemaal niets, dat is toch echt wel waar het nu over gaat. Dus die zei het eigenlijk als in een grapje. Nou, dat is wel het liedje van de dag, daar moet je een coronaversie van maken. Ja. En dat en ik keken elkaar aan, waar er dus zoiets van. Maar ja, dat moeten we echt doen. En dat was zondagmiddag en op maandag zijn we gaan schrijven en op woensdag zaten we in de studio. Ah, oké. Okay. Dus dat ging heel snel, dat ging echt, uh... ja, ineens was ie daar... Ja, hey, maar we moeten snel door, want kunnen we nog een stuk laten horen? Ik zou zeggen, ja, kondig hem aan. Nou, hierbij dan de nieuwe single van Roland Verstappen en mijzelf. Helemaal niet. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel, fijn weekend. Hé, hey, fijn weekend. Doei doei. Met een klok. En wat is het nieuws? Voor met fake een pakje zonder de postman en wat is je werk zonder Wat is een winkel gesloten? Wat is een kroeg zonder publiek? Wat is een stad zonder terrasjes? Wat is een zaal? Zou dat was hier dan weer? Twee uur, dus entertainen voor u. Bomvol. Ja, af en toe dan uh, ja, lopen we gewoon uh, heel krapjes in de tijd. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, ja, ik wens u een heel goed weekend. Geniet van het zonnetje. En ik zou zeggen... Als het goed is... Graag tot volgende week. Bye bye. Wat is nou samen?